Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bijna 30 slachtoffers van de kankerverwekkende stof Groom 6 slepen NS-dochter NetTrain en de gemeente Tilburg voor de rechter. Ze nemen geen genoegen met een eenmalige uitkering van 500 euro en willen bijna 8000 euro schadevergoeding per persoon. De groep hoort bij ongeveer 800 mensen die tussen 2004 en 2012 museumtreinen schuurden in een werkplaats van NetTrain. Het waren bijstandsgerechtigden die door de gemeente Tilburg werden verplicht om werkervaring op te doen. NetTrain zou hebben geweten dat in de verf Chrome 6 zat, maar ze kregen geen masker en de ventilatie was slecht. Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentius ziekenhuis in Roermond... heeft een jonge vrouw zich vanochtend in brand gestoken. Over de toedracht daarvan en haar identiteit is niets bekend. Ze is met een helikopter naar het brandhondencentrum in Beverwijk gebracht. Twee mensen die aan het wachten waren op de eerste hulp... zijn naar een ander ziekenhuis in de regio gebracht. De begane grond van het ziekenhuis stond een tijd vol rook... en moest worden ontruimd. De brandweer is nog bezig met ventileren. De eerste hulp blijft daarom nog dicht. De rest van het ziekenhuis is wel weer open. De orkaan Mangkut is op weg naar Hongkong, waar hij vannacht aan land komt. Het natuurgeweld trok eerst over de Filipijnen, waar veel schade is aangericht. Zware regenbuien hebben overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt, ook in de hoofdstad Manila. Ruim 100.000 mensen zijn geëvacueerd en tot nu toe zijn drie doden gemeld. De komende jaren moet de groei van Schiphol sterk afnemen... zegt de net aangetreden topman Bedschop tegen het Parool. Hij werkt met de luchtvaartsector aan een voorstel voor een gematigde groei... die lager zal uitkomen dan de 3% groei van nu. Daarbij kijkt hij naar een manier om te kunnen groeien... maar wel rekening te houden met de milieugrenzen. Het weer. Vanmiddag vooral landinwaarts een enkele bui. Ook van tijd tot tijd zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen in het zuiden de meeste zon. In het noorden meer wolkenvelden. En het wordt dan wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 deze aflevering van Zandvoort op zaterdag lekker dansend. Dansend door de studio aan de Tolweg Tina. Deden we het samen met deze heerlijke discoclassieker van Cool in the Can. Dat was Straight Ahead. Zes over twee. Hij zit tegenover mijn, uh, mijn medepresentator van vanmiddag Albert-Jan. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers, Rob. Uh, wederom drie uur live vanuit een zonnig Zandvoort. Een fris en zonnig Zandvoort deze zaterdagmiddag. Drie uur lang, Zandvoort op zaterdag, met een vol programma. Maar natuurlijk, de vaste items vergeten we niet. Maar er is nu allereerst even te melden dat het vandaag en morgen... races zijn op het circuit Zandvoort, de zogenaamde DNRT Racing Days. Het is een laagdrempelige raceklasse, dus met relatief weinig geld... kan je daaraan deelnemen, mits je natuurlijk een licentie hebt. En dan kan je lekker twee dagen vandaag, dit weekend weer racen op het circuit Zandvoort... Mocht u in Zandvoort zijn voor een weekendje weg of we nog maar op vakantie zijn, ik zou zeggen, en u houdt van autoraces, doe de neem de moeite en ga lekker naar het circuit met dit weer. En geniet van de DNRT Racing Days. Vandaag en morgen. En verder natuurlijk uh, hebben we om half vier de evenementenagenda. En ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? We horen het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. We vorige week hadden we in de herhaling Harry en Messi. Dat waren twee katers. Ja. En die wonen er nog steeds. Oh, jammer. Het wordt wel tijd dat ze een keer ook een eigen thuis krijgen. Maar deze week hebben we weer een hond in de aanbieding. En die luistert naar de naam Kas. Het gedicht van de week. Nou, Rob, je krijgt het wel voor je kiezen. Want ik heb er een aantal voor je klaar liggen. Het aantal zijn trouwens gebaseerd op dat tv-programma van gisteravond: De Beste Zangers. Maar daarnaast heb ik ook wat gewone, eenvoudigere in het Nederlands. Maar die van, van gisteravond die zijn allemaal in het Engels. Dus ik ben erg benieuwd wat het gaat worden. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Uiteraard verder hebben we het Zandvoort nieuws in het kort. Uh, om drie uur of om twee uur, of drie uur krijgen we natuurlijk de kwalificatie. En dan hebben we het over de Formule 1 van Singapore. Uh, om kwart over vier tijdens Pit Report komen we daar uitvoerig op terug. Uh, verder nog het KLM Open. Dan hebben we het over golf uh, op de Dutch. De Dutch golf in Nederland. Zonder deelnemers van namen van Luiten... want die is uh, helaas geblesseerd aan zijn pols. De Vuelta nadert ook zijn, uh, zijn einde en uh, daarover wellicht het de derde uur ook nog meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dankjewel Albertjan, inderdaad. En uh, we hebben ook nog tijd voor uh, muziek zo uh, tussen de items uh, door. En kijk eens naar buiten, wat een mooi weer hè. Ja, de nazomer gaat eraan komen volgende week uh, Albertjan. Maar daar weet jij veel meer over straks om half drie. En uh, om alvast een klein beetje in de stemming te komen voor de nazomer... doen we gewoon net alsof het nog zomer is. Zomer in Zandvoort en zin in ZFM met Joe Cocker en Summer in the City.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 Je hoort het wel aan deze Joe Cocker. De zomer is altijd een feestje. En dat hebben we de afgelopen zomer natuurlijk ook gewoon lekker gevierd. Met heel veel mooie activiteit hier in Salford. En heerlijk weer hè, dagen boven de 30 graden. Na nou, dagen boven de 20 graden gaan er ook weer aankomen volgende week. De nazomer, daarover hoor je straks veel meer in het CFM Weerbericht om half drie. Maar zo dadelijk eerst het Salfords in het kort. En dat doen we naar deze van Sister Sledge en Frankie. Van Sister Slechts. En hey Frankie. Inmiddels 16 over 2. Hij zit daar klaar voor de man tegenover mij. Het nieuws in het kort nu. Het experiment van Willem van der Sloot, waarbij hij tijgerpoep op de spoorwegovergangen bij de Sofiaweg van Lennepweg en de overgang van de verlengde Haltestraat strooide om herten te weren, die dagelijks voor de nodige overlast zorgen, is uh, tot nu geslaagd. Hij had het vijf dagen gegeven om te kunnen beoordelen of het geslaagd was of niet. Volgens de hertenfluisteraar is, het de hele week niet meer, is hij de hele week niet meer... uit zijn bed gebeld om op te draven... omdat herten het, de machinisten van de NS het moeilijk maakten weg te geleiden. Ook de bewoners zijn niet meer te vroeg gewekt... omdat de machinisten met horensignalen de herten proberen te verjagen. Wanneer ProRail de geurzuilen gaat plaatsen is vooralsnog niet bekend... maar wil de situatie blijven zoals hij nu is dan is haast geboden om van de sloot en de omwonenden... van de beide spoorwegovergangen een normale nachtrust te gunnen. De portefeuilles van de in augustus afgetreden wethouder... Gerard Kuipers zijn onderling door het college verdeeld. Het gaat om een voorlopige herverdeling... omdat nog besloten moet worden of er überhaupt een nieuwe, werk, een nieuwe wethouder bij moet komen... of dat Jo Berenssen, Gert-Jan Bluis en Ellen Verheij het als drietal doorgaat. In verband met de naderende programbegrotingsbehandelingen... is dat namelijk belangrijk... Wethouder Ellen Vrij van de VVD neemt voorlopig de meeste portefeuilles van Kuipers over. Toerisme en economie en kunst en cultuur gaan de liberale bewindsvrouw vooralsnog beheren. Wethouder Jo Berendsen van de Ouderspartij Zandvoort gaat zich bemoeien met de bibliotheek... en wethouder Gert-Jan Bluis krijgt duurzaamheid erbij. Gerard Kuipers neemt op woensdag 3 oktober afscheid in het Museum. U kunt hem vanaf 4 uur de hand schudden. Een man is afgelopen nacht lelijk gewond geraakt door een val, uh, uh, uh, door een val op de Zandvoortselaan. Rond tien over half twee vannacht, uh, half drie, fietste de man op het fietspad ter hoogte van Nieuw Unicum. toen, de toen hij de stoeprand raakte en hard met zijn hoofd op het asfalt terechtkwam. Passerende agenten zagen het gebeuren en hebben direct eerste hulp geboden. In afwachting van de ambulancedienst heeft een agent een tulband aangelegd om het bloeden te stelpen. Daarnaast had de man onder andere last van zijn schouder. Hij is in een speciaal vacuümmatras gelegd... om verder letsel te voorkomen. Na de eerste zorg ter plaatse... is hij naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Formule 1-race-directeur Charlie Whiting... heeft vorige week vrijdag een bezoek gebracht aan circuit Zandvoort. Een woordvoerder kon echter niets prijsgeven over de aard van zijn bezoek. Bevestigd werd dat Whiting een bezoek heeft gebracht maar er is afgesproken dat er geen inhoudelijke mededelingen... naar buiten gebracht zouden worden. De gemeente Zandvoort en circuit Zandvoort zijn al enige tijd aan het onderzoeken... of er een mogelijkheid is om weer een Nederlandse Grand Prix te organiseren. Een haalbaarheidsonderzoek naar de terugkeer van de Formule 1... resulteerde eind vorig jaar in een positieve uitkomst. Voor de komst van de Formule 1 mocht het, moet het circuit onder andere... een nieuwe beoordeling krijgen van de Internationale Autosportbond... namelijk de FIA, die om enkele aanpassingen ten behoeve van de veiligheid kan of zal vragen. Mogelijk was Whiting in Zandvoort om de baan te inspecteren. Kenners verwachten echter niet dat er grote veranderingen nodig zijn... om circuit Zandvoort weer klaar voor de Formule 1 te maken. Mogelijk moet de Huguenholz-bocht wat verlengd worden... en zal de aria Luyendijkbocht bocht een langere uitloop moeten krijgen. Nou, dat is positief nieuws over Whiting... die bij het circuit aanwezig geweest is. Tot zover het zelfs nieuws in het kort. Ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En dit is de nieuwe Dua Lipa. Tussen 7, 9, dan ga je ze weer horen bij CFM. De 40 beste platen uit Europa in de Euro Breakdown onze eigen hitparade. Gepresenteerd door Mike Wurley en Patrick van Buringen. En wie weet komt deze daarin ook wel uh, terug. De single van uh, Dua Lipa, Mark Ronson en uh, Silk City en uh, Electricity. Het is uh, inmiddels uh, 6 minuten voor half drie. Weer tijd voor een berichtje. Ja, en vanmiddag is er een durf en doedag bij de Buffalo's. En dan hebben we het over de padvinderij... Vandaag test vandaag je survival skills tijdens de durf-en-doedag op het terrein van de scouting de Buffalo's. Bewijs dat je stamina hebt en leg de obstakelrun met spectaculaire hindernissen als snelste af. Of laat je liever je creatieve kant zien bij het hout bewerken of toon je je kunsten door bijvoorbeeld vuur te maken. Meedoen dat kan vanaf 5 tot en met 18 jaar. Hoe ouder je bent, hoe groter de uitdaging. Deze durf-en-doedag is vandaag van 2 uur tot half 5 en wordt georganiseerd door de scouting De Buffalo's. Deelname aan deze dag is gratis... en alle activiteiten zijn op het scoutingsterrein... aan het Duintjesveld in Zandvoort. Meer informatie kan je vinden op www.debuffaloes.nl. www.debuffaloes.nl Dus vanmiddag vanaf 2 uur al... Heerlijk, een durf-en-doedag bij de Buffalo's. En dan ga je bij de school de rotonde nemen... en dan bij de duivenclub, daar zitten de Buffalo's. Daar zitten de Buffalo's. Die hebben dus vanmiddag inderdaad een, een speciale dag. En iedereen is van harte welkom. We vanmorgen in de, in de organisatie... dat je ook na tweeën gewoon nog langs kan komen. Dus vanmiddag, de hele middag, ben je welkom bij de Buffalo's. Zodanig gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. We hebben al wat goede berichten gehoord, maar... Misschien is dat niet zo. Dat hoor je straks uh, om half drie van Albert-Jan. Maar eerst onder meer deze van Slippery Red en Money's Too Tight to Mansion. tussen 2 en 5 weer. Heel veel heerlijke oude muziek bij CFM. Waaronder ook deze van uh, Simple Reds... en Moneys to Tie to Mansion. Het is bijna half drie. We mogen het gaan doen. Het weer voor de komende dagen, Albert-Jan. Zoals u ziet, luisteraars en kijkers... de zon schijnt vandaag geregeld. Maar er is ook een buienkans. De wind waait matig uit het westen... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 18. Vanavond en de komende nacht... hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog... En het koelt af naar een graad of 13. Morgen is er vrij veel hoge bewolking, maar de zon zal ook zeker schijnen. Het blijft droog en met 21 à 22 graden is het alweer een aantal graden warmer. Na morgen gaat de temperatuur verder omhoog... en dan hebben we allemaal te danken aan een voormalig orkaan Helene. Aan de voorzijde van dit systeem wordt met een zuidelijke stroming... warme lucht naar onze streken gevoerd. Maandag wordt het een graad of 22. Dinsdag tot en met donderdag kan de temperatuur oplopen naar zelfs zomerse 25 graden of meer. Daarbij schijnt de zon flink en het blijft droog. Kortom, een zomerslot van de astronomische en werkelijke zomer. Oké, okay. Rico Schreuder. Ja, nou, dat klinkt heel goed. Dus we krijgen een lekker zomerslot. Dankzij Helene. Dus juist om half drie het weerbericht. En gaat er na zomer aankomen. Dankzij Bel Helene. En vandaar deze plaat gedraaid. Dat was uiteraard de klassieker van Doe En dit is ook zo'n lekkere klassieker. Ook weer zo'n guilty pleasure plaat. Albert-Jan, OMD in the Locomotion. Voor de platen van vandaag hebben we wel een stofdoek nodig gehad. Ook voor deze trouwens, maar wel een mooie zingen. Omd was dat in de locomotion. Vanmorgen om 11 uur vond er een mooi moment plaats op het strand van Zandvoort. Vanmorgen is bij Buddha Beach op het strand de cheque overhandigd... van de actie Vrienden van Carmen, Wall of Fame. Voor de stichting Metakids, onderzoek naar metabole ziekte is maar liefst een bedrag van 4.960 euro opgehaald. Carmen is een jonge dame uit Zandvoort... die regelmatig met haar ouders en haar zusje bij Buddha Beach Club op het strand komt. Helaas leidt Carmen aan een zogenaamde metabolische ziekte... en dat betekent dat er iets mis is met haar stofwisseling. Zo is Carmen naast fysiek beperkt ook grotendeels doof en blind... en zijn haar vooruitzichten niet positief. Hoewel deze ziekte nu nog doodsoorzaak nummer 1 is onder kinderen... verwacht Stichting Metakids dat op termijn behandeling en genezing mogelijk zullen zijn... Daarvoor is echter nog veel onderzoek nodig en het kost natuurlijk geld, heel veel geld. Boeddha Beach heeft daarom een mooie actie opgezet voor een bedrag van 100 euro. Uh, kon u een houten bordje kopen, vervolgens werden deze bij het standpaviljoen opgehangen. Andor, Bettina, Davin en Carmen Zandbergen en alle andere betrokkenen bij de actie... willen iedereen enorm bedanken voor de bijdrage aan het Carmen Walk of Fame bij Boeddha Beach. Het is ook geweldig hoeveel mensen hier een bijdrage aan hebben gegeven... Nogmaals, het opgehaalde bedrag van 4.960 euro voor Metakids... is slechts een tussenstand. Boerde Beach gaat namelijk volgend jaar het strandseizoen... gewoon door met de actie. Dat is uh, heel mooi, bijna 5.000 euro voor Metakids. Zo zien we dat graag en uiteraard kan je blijven doneren voor uh, deze stichting. Zoek dat even op internet op, Metakids. Je komt voorzelf uh, bij het uh, goede doel terecht. En daar hebben we weer zo'n guilty pleasure. Jullie Louie en de news en Stuck with You had some fun. And yes, we've had our ups. en mee zingen met deze uh, plaat uit de jaren 80. You, Louis, en de new, sorry, en stuck with you. Breng me meteen bij de non-stop muziek van uh, CFM. Want uh, de non-stop uh, muziek die je bij ons hoort... die is uh, geheel vernieuwd, uh, Albert-Jan. We hebben heel veel uh, toevoeging van uh, nieuwe muziek bijgekregen. En dat is nou, leuk, hoor. Dus gewoon een keertje luisteren ook naar de non-stop muziek uh, bij CFM. Je hoort het 24 uur per dag, CFM op je radio, tv... en natuurlijk ook op internet. En de CFM heb niet vergeten... En hier is Yvonne Ellman. Ik kan je alvast verklappen uh, dat dit uh, filmmuziek is, uh, Oberjan. Maar uit welke film? Oh jee. Oh jee, daar gaan we dan. Nee, Saturday Night Fever. Meen je niet. Ja, echt waar? Yeah? Ja, zo so uit alweer. Okay. <laughs> Yvonne Ellen was dat in If I Can't Have You. Goed, de Sportraad Zandvoort 2018-2022 is afgelopen week geïnstalleerd. Wethouder Sport Jo Berendsen heeft afgelopen dinsdag de nieuwe Sportraad Zandvoort geïnstalleerd. En voordat hij dit deed sprak hij de lovende woorden over de oude sportraad. Namens de gemeente sprak de wethouder zijn waardering uit... voor de vertrekkende leden van de sportraad... en bedankte ze voor hun jarenlange inzet. Onder andere hebben zij een belangrijke rol gespeeld... bij de totstandkoming van de sportnota 2017+. plus Meer met sport. De nieuwe sportraad neemt het stokje over... en gaat onder andere de uitvoering van de sportnota volgen. De sportraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over alles rond de sport in Zandvoort. Nieuw is dat de leden van de sportraad actief contactpersoon worden... richting de sportverenigingen en de overige sportaanbieders in Zandvoort. Daarmee wil de sportraad ogen en oren zijn... voor wat er speelt binnen de sport in Zandvoort en de diverse sporten. Meer met elkaar en met de gemeente verbinden. Daarvoor gaan zij de komende tijd de contacten leggen. Een van de eerste activiteiten van de sportraad... is het organiseren van het Jeugdsportgala... Samen met de me, zeer ervaren Teun Vastenau, die, die dat al jaren doet, is de voorbereiding in volle gang. Het jeugdsportgala is dit jaar op donderdag 29 november. Dan worden de jeugdsportkampioenen van Zandvoort gehuldigd tot en met 13 jaar. En de jeugdige topsporters met een topsportstatus van het NOC NSF tot en met 18 jaar. Aanmelden van de kampioenen kan via secretarisportraadzandvoortapenstaartje gmail.com. Sportraad Zandvoort, apenstaartje gmail.com. Dit e-mailadres is ook geschikt voor vragen over het Jeugdsportgala of de Sportraad. Dankjewel albert -Jan. Het bericht is ook na te lezen op onze app, de cfm app En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu. Vanmorgen trouwens waren er vier van de acht leden waren ja. in de uitzending bij Goedemorgen Zofort. En als je die leden dan hoort praten, ze zijn zo enthousiast. Ja, een van, dus, de, een van de eerste speerpunten is een, eindelijk een tennishal in Zandvoort. Ja, hè? dat hoorde ik ook. Want uh, de tennishal, uh, op, de, op, de, op, de, op de, hoe heet het daar, uh, met die, al die huisjes. <lacht> al die huisjes, centerparks ja, bedoel waren, je? Ja, Center Center Park. Daar waren banen, maar die gaan allemaal ja. weg. Klopt. Dus dan zouden ze voor, voor die accommodatie naar Haarlem moeten. Nou, dat, en uh, dat... eind uh, Overveen is er ook al niet meer ook bij de meer. Dus, dus, hoog, dus de sportraad gaat zich in ieder geval behoorlijk goed mengen... in een discussie van een tennishal in Zandvoort. Dat zou mooi zijn en uh, de vier leden van vanmorgen die waren enorm enthousiast... Dus dat gaat vast en zeker helemaal goed komen. 13 minuten voor 3 uur. Dit is Zandvoort op zaterdag. Met wederom een dance Classic. Ditmaal van Janet Jackson. Hele tijd niet gehoord, vandaar nu gedraaid. When I think of you. ja inderdaad het zusje van Michael Jackson, Je hoorde de single van Janet Jackson en uh, When I Think of You kunnen we nog een paar platen draaien tot aan het nieuws hebben we weer van uh, drie uur een van die platen is deze In My Mind met deze plaats. Goed, het is een hitje van dit moment, Jorden. In My Mind. Zes minuten voor drie uur, we hebben nog een bericht over de grote clubactie, want die gaat weer aankomen. Ja, nee, vanaf vandaag gaan er uh, enthousiaste clubleden van de turnvereniging OSS en de Zandvoortse Hockeyclub op pad om loten van de grote clubactie te verkopen. Hiermee kunnen ze hun clubkast een financiële injectie geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de grote clubactie om de clubkast te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig... voor de aanschaf van nieuwe materialen... of de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten... gaat direct naar de verenigingen. Van elk verkocht lot A 3 euro... gaat 2,40 euro direct naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen vrienden, familie en inwoners van Zandvoort... de deelnemende clubs ondersteunen. Ze maken er ook nog eens een keer kans... op een van de 32.000 prijzen uit de grote clubactie loterij. Deelnemen kan nog steeds. Verenigingen kunnen nog steeds deelnemen aan de actie... Ga je voor naar clubactie.nl clubactie of bel 013 455 2825. 013 uh, 455 2825. Vanaf vandaag zijn ze te koop. De loten voor de deelnemers in sportclubs. Zoals de turnvereniging OSS zoals gezegd en de Zandvoortse hockeyclub. Nou, en van 3 euro, 2,80 euro 80 naar de clubkast. Kijk, is, uh, dat zijn goede berichten. Dat zijn goede berichten. Zo is het, de grote clubactie deze week uh, in Zandvoort. Voor inderdaad uh, de hockeyvereniging en uh, turnvereniging OSS. Wij gaan op naar het nieuws en uh, weer van 3 uur. En daarna zijn we er nog 2 uur lang. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan hè, heel eenvoudig. www.ztv-live.nl Is hier Tossing and Turning. Turning